ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De centrale opvang voor Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht zit overvol. Afgelopen nacht sliepen er 154 mensen, terwijl er maar plek is voor maximaal 140. En daarom neemt de jaarbeurs nu voorlopig geen nieuwe Oekraïnse vluchtelingen meer aan. Morgen is er in de Tweede Kamer een debat over een nieuwe opvangwet voor Oekraïners. Want veel partijen vinden dat het allemaal wel wat minder mag, zegt mijn politiek collega Ewald Kivit. Dat leefgeld dat kan wel oplopen tot 380 euro per maand. Uh, en het is nu al zo dat Oekraïners die werken daar eigenlijk geen recht op hebben. Maar ze moeten zelf aangeven bij de gemeente dat ze werken. En in die wet van Van den Burg staat dan uh, dat de gemeente uh, inzicht krijgt in de gegevens van UWV En kunnen zien of Oekraïners werken. En dat ze dan automatisch gekort worden op dat leefgeld. Ja, daar is eigenlijk iedereen in de Tweede Kamer het wel over eens, van links tot rechts. En Oekraïners die niet direct hulp nodig hebben, moeten nu ook zelf voor onderdak zorgen. Vier mensen zijn opgepakt nadat ze vanmiddag de herdenking van de overleden oud-premier Van Acht in de Tweede Kamer hebben verstoord. Ze hingen een Palestijnse vlag op en riepen Free Free Palestine. Nee, wilt u we alstublieft weggaan? Ik schort de vergadering voor enige momenten. Opvallend, want Van Acht stapte in 2017 uit het CDA... omdat hij zich niet meer kon vinden in de houding van die partij... tegenover het Palestijnse volk. Hij vond juist dat er meer gedaan moest worden... aan de rechten van de mensen in de Gazastrook. In België is er gedoe over een nieuwe slogan... die verplicht op alle alcoholische dranken moet komen. Ons vakmanschap drink je met verstand, luidt die tekst. En die boodschap is totaal niet sterk... vinden partijen die waarschuwen voor de gevaren van alcohol... Ze willen dat de slogan wordt omgezet naar alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. En binnenkort hakt de Belgische gezondheidsminister de knoop door. En onderzoekers hebben ontdekt dat een van de allerkleinste visjes ter wereld. een geluid kan maken van zo'n 140 decibel. En dat is net zo hard als een schot van een vuurwapen. De mannelijke visjes maken dit geluid om te communiceren. En het klinkt zo. De Nella cerebrum, zo heet het kleine visje in het Latijn, maakt dit geluid door heel snel met zijn riep tegen een blaasje aan te klapperen. Daar heb ik nog het weer voor, het koelt flink af nu. Op sommige plekken gaat het vannacht wat vriezen. Morgen begint met zon, later wordt het bewolkt bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. meldingen.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 Stay. Not for a year, but ever and a day.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 Het uh, tweede uur, ja, van alles op de rol, maar vooral Nederlandstalig. En uh, dat komt onder, onder andere van Britta Maria en de pianist Maurits Fonsen. Uh, Fonsen Fonse speelt ook veel jazz, dus de, dat is niet vreemd. En die Britta die heeft volgens mij muziek gestudeerd, onder andere jazz. Is uh, uh, uh, uh, uh, Lerares, volgens mij, muziek. Uh, een mooi nummer is het nummertje Aardige Mensen tekst Jan Boerstoel en uh, ja, het klinkt een beetje als een tango... en uh, op het einde zit een mooie bukel... solo van Theus Nobel. Luister en geniet... van de mooie klanken van... Britta Maria. Aardige mensen, je kent ze... van films en uitboeken... Te begaan met wat groeit en wat bloeit en bestaat. En wie zijn best doet, hoeft daar zelfs niet echt naar te zoeken. Ik ken doorgaans wel een paar mensen op wie zoiets slaat. Volop bereid om de wereld haar zorgen te delen. Maar er is iets dat ook hen altijd parten zal spelen te gaan dood, te vroeg of verwacht of ontijdig, velen, verdrietig, maar zeker niet strijden met Boeddha of Allah of God of het hoogvolle iets. Hoe verdient zwarte niet. zelfs voor aardige mensen. Mensen zijn dikwijls ook goed voor ideeën Willen het beste voor jou en voor de maatschappij Echte vaak amper aan liedjes, applaus en trofeeën Jammer genoeg zijn ze meestal niet van de partij Ook al omdat zijn stemmen maar, maar zelden verheffen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 Willen voorkomen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 Stamcafé. Eén avond zonder kut tv. We halen ze in mooie tijden terug. Het wisten samen.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 can uh. do. nummertje. Van uh, Kees Prins, uh, Paul de Munnic op piano natuurlijk, uh, JP den Tix op de gitaar en de heren zongen op de beurt. In de volgorde van JP, dan uh, Paul en tot slot Kees. Uh, leuk, leuk, leuk. Uh, dan komen we bij het volgende nummertje klaar klaargezet gezet van uh, Nederlandstalig en toch een beetje jazzy. En dat is het nummer van Boudewijn de Groot van die fenomenale LP uh, uh, Picnic en daar kan, kan zone 4711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 Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oude je woei van het land. Ja, dat is volgens mij het enige nummer dat een beetje jazzy klinkt van Boudewijn. Maar we gaan rustig door met Nederlandse repertoire. De Vlaamse Esther van Hees heeft ook Nederlandse liedjes op de plaat gezet. En werd daarbij begeleid door Jeroen, van Vliet pianist en alt saxofonist uh, uh, Miguel uh, Boelens. Ook een mooie CD geworden met uh, een jazzy karakter, uh, Esther van Hees. Uh, zoals een mooi verhaal. Waarschijnlijk herken je de melodie.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 De zomer ving ik net zo'n vis, denk dat het dezelfde is, net zo'n vis. Natuurlijk op de trompet. Uh, ja, mooie cd. Er is trouwens best veel kinderjazz. Erin uh, kom ik nooit opeens op. Je hebt ook nog uh, op Spotify heb je muziek van uh, Mr. Luca. Uh, dat is allemaal jazzmuziek voor kinderen. Dus opa's en oma's wil je kinderen uh, jazz laten horen. Mr. Luca is ook zeer de moeite waard. En deze cd, als je die ooit ergens in kringloopwinkel ziet zitten, aarzel niet te kopen. Want als je hem officieel gaat kopen, is het een vrij dure cd, als ik me niet vergis.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 Dat, daar kunnen ze ook nog wat van leren in Zandvoort. Maar goed, geen trompet over Katwijk. Zandvoort is ook leuk. Katwijk, Joke Bruijs. Het was een mooie dag, zondag, dag om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 Kelp. Ja, ik zie net dat je de aardig wat bekende, uh, die hier in Zandvoort ook wel heel bekend zijn meespeelden. Frits Landersberg speelde mee. Koorbakker, uh, uh, Joke Bruis, Edwin Corsilius. Nou, te veel om op te noemen. Een mooi nummersje: Katwijk, uh, Joke Bruis. Leef wat je kan. Ze 2007. Dan gaan we omschakelen naar wat andere muziek. Bijvoorbeeld dit.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 Voor iets Hollands. Olaf Hoeks en Ruud de Vries. Die hebben een uh, ciné'tje geproduceerd gemaakt. Swang Tang. Er staan mooie nummers op. Een beetje de stijl van de vijftige jaren. Klinkt lekker. Uh, ik ga er iets van draaien. Komt-ie, Illinois...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 vrij lang door. Dat was de New Kill cool Collective. Flooty heet het nummer. Komt van een cd uh, 25, volgens mij heet de CD. Uh, ja, je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Uh, we hadden wat Nederlandstalige jazzy-achtige muziek kregen, uh, uitgezocht. Ja, de schaar ben ik niet eens meer naartoe gekomen. En uh, ja, ik hoop dat je het leuk vond. Nederlandstalige hebben er eigenlijk, eigenlijk nog nooit eerder zo fel van gedraaid. Dus voor de verandering zou ik bijna zeggen. Wat verder de moeite waard was, zou ik zeggen. Laufie.